De drie dappere luchtreizigers hebben al een heel eind in noordelijke richting gevlogen en ze vliegen nog steeds verder. Er is één ding waar Eucalypta niet op gerekend heeft toen ze veronderstelden dat Paulus en zijn vrienden zoveel tijd zouden verdoen met het zoeken naar Joris. Paulus heeft namelijk zoveel vrienden onder de dieren. Ze hebben onderweg haastig inlichtingen ingewonnen bij passerende konijnen en eekhoorns en allerlei soorten vogels. Tot dusver bleek niemand iets van een vispaard gezien te hebben en daarom trekken ze onverdroten verder. Bovendien, vrienden, als Eucalyptus zegt dat Joris in noordelijke richting verdwenen is... Dan kan je dan van dat het heel ver naar het Doordje is. Ja, misschien kan het wel niet verder. Als dat waar is, dan zouden we helemaal tot de Noordpool moeten vliegen. En als dat nodig is, dan doen we dat ook. Niet waar, Salomon. Zonder bankeren. Joris moet gevonden worden. Ik ben blij dat jullie zo dapper zijn. Jullie zijn trouwe vrienden. Hè? Wat waait die wind hier, hè? Heel en zeer verschrikkelijk. En het is hier ook goed koud. Ja, wat dat betreft zou je haast kunnen denken dat we de Noordpool al bereikt hebben. Kan je begrijpen. Dat is nog veel velder. Maar we zitten erg hoog en dan is het altijd koud. We vliegen trouwens ook boven zee. En die geeft op deze tijd van het jaar ook niet zoveel warmte af. Oh, hou maar op over die zee, Salomo. Ik durf nauwelijks naar beneden te kijken. Het is zo ontzettend diep, hè. En wat is die zee eindeloos groot. Overal water, niets dan water. Ja, en een gans. Een eenzame gans, daar in de verte. Ja, ik zie hem ook vliegen. We zullen hem, net als de andere dieren die we tegenkwamen, naar Joris vragen. Goed, we vliegen zijn kant uit. En ik zal hem wel aanroepen. Gans, gans, gans, gansen, gansen, gansen, gansen, gansen. Gans, gans. Hij kijkt deze kant uit. Wat heeft je gehoord? Hij zwengt hierheen. Ja, gelukkig, daar komt hij. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Wat zoeken jullie hier? Ah, ah. Gans. Kans. Wij zoeken een vispaard dat Joris heet. Nou, we zijn hem al een poos kwijt. En we willen hem zo graag terugvinden. Heb jij hem soms gezien? Ak, ak, ak, ak, een vispaard? Ak, ak, ak. Is dat een ak, ak, beest met zo'n staart? Ja, zo staart? En korte pootjes? Ja, dat heeft hij zo'n staart. En korte pootjes. En wat voor geluid zo'n vispaard? Dat is gemakkelijk te herkennen. Hij roept altijd. Elk, elk is het niet een geboren? Hm. Hij roept inderdaad nog wel zo tamelijk Heb ik hem gezien? Is het huis? Eindelijk! Het eerste spoor van Joris. Jij hebt hem dus gezien, Hans. Vast! Hij mag niet heen. Naar het noorden. Lieve help, nog meer naar het noorden. Hij kwam overvliegen met een vaart. Dan heb je er een idee van waar dat vispaard naartoe ging. Eh, eh, als je het mij vraagt, naar de Noordpool. Precies wat wij ook al veronderstelden. Het zou wel net wat voor eucalyptus zijn hè, om Joris helemaal naar de Noordpool te sturen. En niet alleen Joris, maar ons ook. Ja, ons ook. Maar we gaan door. We zullen hem vinden. Natuurlijk. We hebben ook de mensen een aanwijzing. Heel erg bedankt, hoor gans, je hebt ons een grote dienst bewezen. Goede reis. De drie reizigers vliegen met nieuwe moed verder, en binnen weinige ogenblikken hebben ze de gans alweer ver achter zich gelaten. Ze mogen achteraf nog erg blij zijn dat ze niet eerst naar het zuiden zijn gevlogen, maar direct de goede richting hebben genomen, want anders waren ze steeds meer van Joris afgeraakt. Intussen wordt het nog steeds kouder. Paulus heeft er spijt van dat hij zijn winterjasje niet heeft meegenomen, maar wie kon er nu ook op zo'n warre reis rekenen. Nu moet hij zich behelpen met het verenpak van Oeguburu. Gelukkig is dat erg dik en zo vindt het boskaboutertje een redelijke bescherming tegen de ijzige wind. Maar ondanks zijn verenpak heeft zelfs Oeguburu last van de kou. En Salomo klappersnavelt voortdurend. En eh, eh, jouw neus ziet helemaal blauw, Paulus. Nee, en zeer blauwe kabouterneus. En ik heb last van tintelvoeten. En ik van een bibbersnavel. En dan te denken dat het nog wel kouder zal worden. Als we werkelijk helemaal tot een aardbal moeten vliegen. Hela, <gülhé> ja, ik zie een ijsberg. Een ijsberg? oh, wow. Paulus, waar zie jij die ijsberg? Daar beneden, kijk maar. Daar drijft hij, in zee. Ja, maar Rempels, heb je de eerste ijsberg al. Brrr, wat ziet die er koud uit? Ja, maar ik zie nog wat. Om die ijsberg vliegen de massa witte vogels. Dat zijn meeuwen. Het is toch niet waar? Hier zitten toch geen leeuwen? <lacht> die Paulus, ik zei toch geen leeuwen. Ik zei meeuwen. Oh meeuwen. Dat zijn vogels, hè, van die grote witte zeevogels. Ja, dat zijn het. Zullen we er een aanspreken? Maar uitstekend, dan komt er juist een deze kant uit. Praat jij dan maar met hem, boeren? Wat ben je daar? Nee, meeuw. Heb jij soms een vispaard zien overvliegen? Ieuw, ieuw, ieuw, een vispaard. Ieuw, weer een vispaard. Ah, alweer iemand die Joris gezien heeft. Welke kant ging je uit, meeuw? Ieuw, ieuw, naar de oorde. Ieuw, naar het oorde. Altijd maar weer naar de oorde. We zijn er nog niet, vrienden. Nieuw, hij zal wel. Nieuw, met de Noordpoel gaar. dat Ja, daar zijn we al bang voor. Vooruit maar, vrienden. We gaan weer verder. Wel bedankt voor je inlichtingen, uit meeuw. Ieuw, ieuw, niks te danken. Helemaal niks te danken. Ieuw, ieuw. ieuw, Verder gaat het weer, steeds verder. En kouder wordt het, al maar kouder. Salomo voelt zijn wintertenen steken, Paulus zit met allebei zijn handjes over zijn oren. Er hangen nu ijspegeltjes in zijn baardje. En diep beneden hen, in de zee, zien ze ook steeds meer ijsbergen drijven. Die ijsbergen beginnen zich onmerkbaar aanheen te sluiten en vormen hier en daar al uitgestrekte ijsvelden. Ze zien ook grote troepen zeevogels, alken en zeekoeten en papegaaiduikers met vreemd bont gekleurde snavels. Van tijd tot tijd spreken ze een van die vogels aan en steeds weer krijgen ze berichten over de arme Joris die als een vuurpijl over dit alles heen gevlogen is, noordwaarts, altijd maar noordwaarts. Een grote stormvogel weet ze te vertellen dat ze nu de poolcirkel naderen en ze kijken nu alle drie aandachtig uit of ze ergens een cirkel zien. En dan opeens worden ze opgeschrikt door de verschijning van twee reusachtige spierwitte vogels, die met een vervaarlijk gesuis rechtop hen aanvliegen en die barse gezichten hebben en grote scherpe snavels. O, oh, kijk eens naar die twee geweldenaren. Kunnen we niet er eentje omvliegen? Onmogelijk, Polis. Zij vliegen harder dan mij. Ja, maar ik heb helemaal gezin om die twee woestelingen te ontmoeten. Wat kunnen we daaraan doen? <middels> Thank <laughs> you.